Op nummer 1. En de tank shoot, shoot, shoot, but, but team. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking the News van vandaag. Dit is radio1. Vijf uur. Het NOS-journaal. Anno Duivene de Wit. Dag, meneer Plan Cairo, toneel van rellen. Trajecten voor experimenten met 130 km per uur bekend. Een orkaan Yassi raast over Noordoost-Australië. In Cairo is de situatie op het Tahrirplein uit de hand aan het lopen. Aanhangers en tegenstanders van president Mubarak belaagden elkaar met stokken en stenen. Volgens getuigen zijn er honderden gewonden. Het leger is wel aanwezig, maar grijpt vooralsnog niet in. Volgens de anti-regeringsbetogers worden hun belagers door de regering betaald om de situatie te laten escaleren. Het zouden agenten in burger zijn en arme mensen die het geld goed kunnen gebruiken. De regering ontkent dat. Eerder vandaag deed het leger een oproep aan de anti-regeringsbetogers om hun acties te beëindigen, maar die trokken zich daar niets van aan. Ze willen dat Mubarak direct vertrekt en niet pas in september zoals hij gisteren bekendmaakte.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 De bonden zijn het daar niet mee eens en blijven bij een looneis van 2% voor dit jaar. De bonden eisen verder dat door de bezuinigingen geen gedwongen ontslagen vallen. Donner wil alleen beloven dat hij zich maximaal inspant... om mensen aan een andere baan te helpen. Garanties tegen ontslag wil hij niet geven. De orkaan Yassi trekt over de noordoostkust van Australië. De inwoners van de deelstaat Queensland hebben zich op het ergste voorbereid. Wie niet op tijd kon vluchten heeft opdracht gekregen zich in zijn huis te verschansen...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 ANWB nou, verkeersinformatie. Het is een normale avondspits. Er staat 120 kilometer aan file. In de randstad is dat het geval. Amsterdam en Utrecht springen er wel uit. Wat opvalt is de file op de A10 Zuid. Er is een ongeluk gebeurd richting Den Haag. Staat tussen Duivendrecht en De Rij. Drie kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Er zijn verder twee provinciale wegen dicht. De N18 Varsenveld-Enschede is in beide richtingen afgesloten tussen Harreveld en Lichtenvoorde na een ongeluk. En de N241 Schagen-Wochtem is in beide richtingen dicht. Bij Hoogwoud ook na een ongeluk. Je hoort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 NOS Radio 1 journaal Met Lucella Carrasso en Tim Overdiep. Bijna 8 over 5 goedemiddag op het Tagrierplein in Cairo is het een uurtje later. En daar is onze correspondent Sander van Horen. Sander, op het balkon van jouw hotel met uitzicht op het plein. Wat zie jij op dit moment? Dat er weer aan deze kant van het plein gespochten wordt. Het plein is dan een steeds leger, dat zie je op de achtergrond. Maar dit is de straten die naar een brug over de Nijl. Toen loopt niet de beroemde 6 Oktoberbrug, maar een andere. En hier zie je nu de pro-Mubarak aanhangers die de hele tijd bij de tanks stonden, die bij de ingang van de Slank uh, staan. Die zie je nu opeens heel hard naar achteren rennen. Tot vlak voor die brug. En dan begint het stenen gooien weer. Donk, donk, wat je hoort. Dat is het uh, gooien, het belanden van die stenen op uh, de tanks. En even hiervoor zag ik ook een uh, groot auto zieke auto's aankomen rijden, want... Inmiddels uh, zijn er naar verluid meer dan 100 gewonden gevallen. Ja, de stenen die gaan overal weer in grote hoeveelheden. En elke steen komt ergens trek natuurlijk. En dit is weer precies. En dat was in het uh, afgelopen uur steeds uh, het leger dat in de lucht schoot. En een poging om mensen uit kaart te drijven. Want als ik jou goed begrijp, dan gooien de aanhangers van Mubarak dus ook stenen naar de tanks. Uh, betekent dat dat zij zich nee, over tegen. De tank het... heen, maar, over, over de, de tank, de tank heen. heen. Maar als je niet te goed kunt gooien. Dan komt ja, ja, dus het is niet zo dat die aanhangers zich nu tegen het leger keren? Nee, alleen het leger zit er dus uh, tegen Willem dan middenin en uh, doen op zich niks, maar op het moment dat ze zich bedreigd voelen lijken ze dus in de lucht te schieten zoals net. Ja, is dat ook uh, symbolisch voor uh, de positie van het leger nu eigenlijk? Aan de ene kant nog wel Mubarak steunen, maar ook het volk en dat ze daar nu gewoon echt letterlijk tussenin staan? Nou ja, ze daar niet eens zozeer een tussen Mubarak en het volk, maar tussen het volk en het volk nu. En dat is voor het leger wel een groot probleem, ja. Ja, nee, ik bedoel tussen de aanhangers van, van Mubarak. Um, heb, ja. laat, laat Mubarak uh, op enige manier van zich horen. Wat zeg jij? Er werd weer geschoten. Ja, sorry. Laat Mubarak op enige manier van zich horen, denk je, nu of, of de komende tijd. Wat is de verwachting? Nou ja, bij mij weten niet, maar uh, de afgelopen dagen heeft hij vaak s'avonds laat een uh, toespraak gehouden... En uh, internationaal gezien de druk op hem neemt uh, natuurlijk ook toe om uh, hier iets aan te doen. Maar goed, op dit moment is het dus nog stil. Sander. Dan gaan we vanaf het balkon waar Sander staat naar het Taglierplein zelf. Want op dat plein staat VPRO-collega VPRO Rick Delhaas. Rick, um, ik hoop op een veilige plek. Waar sta je precies en wat zie je? Rick Delhaas, kun je me horen? Zo te horen hebben we geen contact met Rick Delhaas. Sander, jij hangt nog. Sander is er nog steeds. Um, ja. Heb je enig idee, um, Sander, door wie er precies geschoten wordt? Want we hebben inderdaad veel mensen gezien die stenen gooien, maar we er schieten erbij duidt op een uh, uh, uh, escalerend uh, geweld. Ja, tenzij het inderdaad het negen is. Want in elk geval tot um, toen ik nog wat verder kon kijken toen het nog licht was. Het is inmiddels donker zag je dat er nog altijd wel mensen aan het studiëren waren... om ervoor te zorgen dat je niet nou met wapens in de buurt van het plein kon komen. Dus we gaan er een beetje vanuit dat geen van beide groepen uh, wapens zit... anders dan natuurlijk uh, sokken, messen en bestenen uh, waar we het al eerder over hadden. En dat je uh, net uh, geen contact kon krijgen met het midden van het plein... kan me daar wel iets meer voorstellen. Want op dit moment is het daar weliswaar een stuk rustiger. Maar ook daar is, ik af en toe wel, een soort van... Uh, uh, uh, wind aankomen als die mijn kant op staat. En dan hoor ik dat er in het, uh, op het klein wordt opgeroepen om daar vooral te blijven... en om het vreed samen te houden. Ja, je vertelde eerder dat de aanhangers van Mubarak met busjes uh, werden aangevoerd vanmiddag. Er wordt gesuggereerd dat Mubarak dit, deze chaos uh, orkestreert. Dat zou dan wel een, uh, ja, een riskante strategie zijn van hem, of niet? Ja, absoluut. Uh, het is natuurlijk wel wat hij kent, hè, dat uh, de afgelopen 30 jaar... ...op deze manier gedaan. Elke demonstrant die je de afgelopen dagen uh, sprak... ...die verklaarde de feeststemming. Niet eens zozeer uit het feit dat het Mubarak zou aftreden, ...want dat heeft hij nog niet gedaan. Maar ook alleen al het feit dat er op deze manier... ...gedemonstreerd kon worden in relatieve vrijheid. Nou ja, dit is namelijk wat ze gewend zijn. Uh, dat er uh, ordendiensten al dan niet in burger... Uh, ...hardhandig optreden, dat mensen gearresteerd worden. Dus uh, nee, dit is, dit is wat uh, van Mubarak kennen. En internationaal gezien die uh, verontwaardiging... ja. Dat is misschien wat, er, wat de indruk uh, zal gaan maken op Mubarak. En of dat zo is, dat moeten we afwachten. Uh, ik vond het trouwens wel opmerkelijk, hè, want je zegt die busjes waarmee ze aangevoerd worden. Maar eerder ook uh, liet ik een reportage horen. waarin ik vertelde dat je eigenlijk al de hele dag, door de hele stad. Uh, pro-Mubarak demonstraties zag. En dat ze op een of andere manier allemaal op min of meer hetzelfde moment. hier bij uh, de Tahrirse aankwamen. Ja, dat duikt op uh, coördinatie. En. Ik was vanmiddag op een van de landelijke onafhankelijke kranten, op de redactie daarvan. Daar voorspelden ze dat dit zou gaan gebeuren. En hadden ze ook meteen uh, in hun eigen woorden een verklaring waarom die politie de afgelopen dagen zo onzichtbaar was geweest. Die politie, zeggen ze daar op de krant, die waren precies dit aan het voorbereiden. De duiding vanaf het balkon. Nu wel contact met Rick Delhaas van de VPRO op het Tahrirplein. Rick, je hoort ons. Maar het gaat. Beschrijf, Rick, wat je om je heen ziet gebeuren op het plein waar jij nu bent. Ja, het, de avond is gevallen en ik sta midden op het plein. Er lopen hier allerlei groepjes mensen rond. Er zijn enorm veel mensen te zien met hoofdbandages om hun hoofdwonden heen. En zeg maar bij de... Uh, straten naar het Tagrirplein toe. Daar staat het cordon van mensen die proberen dus zeg maar die uh, aanhangers van Mubarak uh, tegen te houden. Daar uh, wordt op het ogenblik uh, niet zo hard uh, gevochten tussen die twee groepen. Uh, de twee zijstaten die ik uh, kan zien vanuit hier zijn helemaal rustig. Maar vanmiddag heeft zich echt een veldslag van wel een uur of vier afgespeeld. Kun je, kun je beschrijven hoe dat ging? En ook hoe je dan kunt zien dat er uh, strijd gaande is... tussen pro- en anti-Mubarak-aanhangers? Nou ja, kijk, uh, er was een demonstratie hier vlakbij uh, georganiseerd. Uh, mensen zeiden dat uh, er bussen aankwamen rijden met aanhangers van Mubarak. Die hebben geprobeerd het plein op te komen... Uh, die hadden uh, stokken en uh, messen bij zich, uh, volgens uh, mensen die ik gesproken heb. En uh, die uh, uh, demonstranten hier op het Tachweerplein hebben hen proberen tegen te houden. En dat is in een, uh, in een veldslag geëindigd. En uiteindelijk hebben de demonstranten hier op het plein die groep teruggedrongen. Dus ze hebben ook geweld gebruikt, ze hebben ook stenen gegooid uh, om zichzelf te verdedigen, zeggen ze. Ik heb je duidelijk het gevoel dat de sfeer veel grimmiger aan het worden, zeker nu de nacht aan het vallen is? Ja, de, een van de mensen die ik sprak, die zegt van ja, uh, als het donker wordt dan kun je uh, mensen niet herkennen. Je weet niet uh, wie waarbij hoort. Dus uh, die verwachten uh, wel dat het uh, vanavond nog grimmiger kan worden. En heb je dan enig idee hoe het leger of de politie uh, een rol zal kunnen gaan vervullen? Nou, op het ogenblik niet het leger, staat dus uh, met tanks en uh, uh, legertrucks in die zijstraten die naar het Taghirplein voeren. En ze staan echt letterlijk tussen uh, de twee groepen in, op die ene plek bij het uh, Egyptisch Nationaal Museum. En zij uh, deden helemaal niks, terwijl er van beide kanten een regen van stenen uh, naar elkaar vloog. Goed, daarmee ook het ongeduld van mensen die misschien juist nu de hulp van het leger uh, willen hebben. Nu ze dat nodig hebben omdat die pro-Mubarak-aanhangers hen belagen. Ja, ik heb wel mensen zien uh, discussiëren ook met uh, soldaten. Waarom grijpt u niet in, ook met een commandant die hieronder ligt? Maar uh, die uh, soldaten die uh, zitten of in hun tank uh, daar bij het uh, Nationaal Museum, de koepels gesloten. Mensen weten eigenlijk niet eens of er nog. Uh, Soldaten in die tanks zaten terwijl zich die uh, veldslag afspeelde. Maar hier waar niet gevochten wordt, op die twee staten waar ik nu uitkijk, daar ja, staan ze gewoon stoïcijns op de, op de tanks en uh, doen verder niks. Oké, okay, Rick Delhaas, uh, blijf veilig en we horen je ongetwijfeld later in de uitzending als er ontwikkelingen zijn op het Tagriplein in Cairo. U krijgt de verkeersinformatie. Bij de ANWB zit voor u klaar Wijnand ja, Het is een normale avondspits zonder uitschieters. Wat opvalt is dat de N18 varseveld enschede in beide richtingen dicht is. Tussen Harreveld en Lichtenvoorde. Is daar een vrij ernstig ongeluk gebeurd. En er moet ook nog technisch onderzoek plaatsvinden. Gaat allemaal tot na de avondspits duren daar. De N241 is ook dicht in Noord-Holland. De weg Schagen-Wognum in beide richtingen bij Hoogwoud. Ook daar is de oorzaak een ongeluk. En het verkeer wordt daar omgeleid. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Het scheepvaartverkeer op de Rijn bij de Lorelei kan weer een beetje op gang komen. Vanmiddag is een proef gedaan. Er zijn een paar schepen langs de omgeslagen tanker geloodst. De tanker die daar half januari kapseisde. Rijkswaterstaat uit Nederland is betrokken bij die proef. Daarom contact met Pieter Jansen van Rijkswaterstaat. Goedemiddag. Goedemiddag. En het is allemaal goed verlopen, hè, die proef? Ja, dat is goed gegaan alle schepen zijn er veilig langs gegaan? Ja, dat klopt. Vanochtend ja. wat kleiner en vanmiddag uh, wat grotere schepen. Dat was expres? Eerst met een kleintje beginnen? Ja, voorzichtig. Beginnen met een klein schip en dan kijken hoe het gaat... en uh, wat er meer mogelijk zou kunnen zijn. Want wat waren nog de risico's vandaag? Nou, het risico blijft toch dat de vaarweg voor een deel gewoon uh, gestremd is... doordat de uh, tanker nog steeds ligt uh, waar die ook uh, uiteindelijk gestrand is. Dus de, de vaarweg is gewoon smaller. En dat betekent dat het moeilijker varen is om er langs te komen. Maar is dat dan een kwestie van alleen goed sturen... Nou, in principe kan dat een kwestie zijn van alleen goed sturen, maar natuurlijk wel met uh, aanwijzingen van het uh, begeleidende personeel van de Duitse autoriteiten uh, die daar bovenop zitten om het uh, zorgvuldig uh, te doen. En wij zijn daar vanuit Rijkswaterstaat ook bij aan het helpen. En, en precies, want wat was dan de rol van Rijkswaterstaat? Nou, we hebben bij deze proefvaart geholpen met meevaren met een paar van deze schepen... om te kijken um, of dat inderdaad goed en uh, voorzichtig kan gebeuren. En het is de bedoeling dat als er straks in uh, grote getalen afgevaren kan gaan worden... wanneer en wat is nog niet precies duidelijk... maar dat we ook gaan helpen bij het uh, overbrengen van de aanwijzingen... van het Duitse personeel aan de schippers uh, op de Nederlandse schepen met name. Ja, want dat dit goed is gegaan betekent wel dat er nu ook andere schepen langs kunnen gaan. Nou, daarover is nog geen uh, informatie uh, vrijgegeven. Er wordt nu overlegd door de Duitse collega's en onze collega's ter plaatse zijn daar ook bij uh, aanwezig. Over de vraag wat er allemaal meer mogelijk is en wanneer. En uh, ja, ik hoop daar heel binnenkort uh, meer antwoorden over te krijgen, maar die heb ik nu nog niet. Nou, en er liggen nog honderden schepen te wachten. Als het eenmaal weer op gang komt, heeft u enig idee hoeveel tijd het in beslag neemt om al die schepen er langs te loodsen? Nou, dat, dat gaat waarschijnlijk wel enkele dagen duren. Het hangt er gewoon heel erg van af um, in hoeverre er ook s'nacht gevaren kan worden. Of men dat aandurft, of dat veilig genoeg is, of dat er alleen bij daglicht kan worden gevaren. Het zijn allemaal vragen waarbij die proefvaarten een belangrijke uh, informatiebron vormen. En op basis daarvan zal dus gekeken worden hoe snel het kan gaan. Maar dat het een paar dagen gaat duren, dat is wel duidelijk. En dan één kant op, alleen maar stroomafwaarts. Daar lijkt het vooralsnog wel op, want dat is ook bij de proefvaarten zo gedaan. Ja, voor een hoop schepen ook wel onhandig, denk ik, toch? Om dat in één richting te doen. Dat betekent dat de vaartstroom opwaarts natuurlijk weer een tijdje gestremd zou zijn. Uh, en dat is inderdaad weer heel vervelend. Maar we zijn er natuurlijk alles aan aan het doen. met de Duitse collega's. onder verantwoordelijkheid van de Duitse collega's. om het zo snel mogelijk af te wikkelen. Ja, begrijp ik. Dus nog veel onduidelijk. Um, is wel al duidelijk. hoe lang die tanker daar nog blijft liggen? Nee, ook dat durf ik u niet precies te zeggen. Uh, ik heb wel met eigen ogen gezien, vorige week al, en uh, de collega's te plaatsen die er nu zijn geven dat ook aan, dat er met man en macht wordt gewerkt om dat zo snel mogelijk te doen. Dat wordt heel zorgvuldig en zo snel mogelijk gedaan. Maar wanneer dat precies uh, tot een einde komt is lastig in te schatten. Pieter Jansen van uh, Rijkswaterstaat, voor dit moment dank. Graag gedaan. Goedemiddag. Goedemiddag. In drie tandartspraktijken van ACRES in Noord-Holland is iets mis. Vandaar dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg de praktijken per direct heeft gesloten. De klachten liepen uiteen van niet-gesteriliseerde instrumenten en foute röntgenapparatuur. Een van de praktijken van ACRES, dat eind vorig jaar al op de vingers werd getikt, staat in Medemblik. Oh, wat één. Nou, en nu? Dit is een volslagen verrassing voor u. Ja. De tandartspraktijk in de torenstraat in Medemblik van ACRES is dicht. De tandartse is gesloten door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. En het nieuws is nog niet overal in medeblik doorgedrongen. Oh, dat is niet zo mooi. En uh, dat krijgen wij over de radio te horen. Heeft u daar wel iets van gemerkt? Van dat het daar uh, qua hygiëne niet e altijd even goed geregeld was? Uh, nee, daar heb ik niks van gemerkt. Nee, maar ja, ik ben hier niet zo blij mee natuurlijk. Want u nee. binnenkort nog een afspraak? Nee, ik ben net geweest. Maar ja, ik voel me wel goed hoor, gelukkig. Dus er is niks uh, waarschijnlijk gebeurd. Nee, ik heb er gisteren aan het telefoon gehad, dus dat gaat niet. Hij is vandaag dichtgegooid door de inspectie voor de gezondheidszorg. Oh, waarom? Omdat ze niet hygiënisch genoeg werken en er van alles mis was met de röntgenapparatuur. Oh, nee, daar weet ik niks van. Ik had net de afspraak gemaakt gisteren. Dus. Die afspraak gaat voorlopig niet door. Oh, dat nou, zou wel. Ik weet het niet. Ik zal ze wel bellen. Ja. Dat, dan heb ik een probleem met mijn kroon zit los. De tandartsenpraktijk in Medemblik is gevestigd in een heel oud pand, een oud weeshuis. En binnen staat eigenaar Pieter Smits in een behandelruimte die meteen na het sluiten door de inspectie wordt verbouwd. Dat klopt ja, want uh, de inspectie heeft ons stilgelegd... en ons de tijd gegeven van zeven dagen om een sterilisatieruimte... dat is de afdeling en dat staat aan deze kant waar al het instrumentarium... Uh, goed gereinigd wordt om die aan te passen. Laten we even ja. beginnen bij het begin. De inspectie heeft gezegd, uw praktijk moet dicht. Wat vindt u daarvan? Vindt u dat terecht? Ja, absoluut. Ja, uh, daarvoor is de inspectie toch. Ik zei het net al... of uh, uh, Ik had het al eerder gezegd tegen iemand... Kijk, ik reed 58 in de bebouwde kom, je mag maar 50. Ik ben geflitst en ik ben rij 8 kilometer te hard. Ja, dan moet ik een boete betalen. En zo simpel is dit ook. Ja, u bent eigenlijk al eerder op de vingers getikt door de inspectie. De inspectie is langsgekomen, heeft gezegd... Er kloppen een aantal dingen niet. Met name als het gaat om het desinfecteren van instrumenten. Dat moet anders. We zijn nu begin februari en nu wordt u gesloten. Had u niet veel beter eerder in kunnen grijpen? Uh, wij hebben zo snel mogelijk ingegrepen als kon. Een dikke, dat... dikke maand geleden dat u ja. aanschrijving ja, kreeg. Klopt, ja, klopt, maar het is december en het is feestmaand. Maar laat niet onverlet, de inspectie vond dat we het niet snel genoeg hebben gedaan. En ik betrek dat niet in twijfel, want de orde van de inspectie is de orde van de inspectie. En ja, uh, we hebben gelukkig wel de tijd gehad om al de spullen te bestellen. Hè? En uh, daardoor weet ik dat het meeste ook ja, de komende dagen of net is binnengekomen. Ja, of nu binnenkomt. Ja, dus dan kunnen we het snel afmaken. Yeah. <laughs> Het fundament van elke patiëntenzorg, of dat nu een arts is... of een, een tandarts of een fysiotherapeut, noem het maar op... is hygiëne, is uh, werken met spullen die goed schoon zijn. Ja. Waarom is dat in deze praktijk niet gebeurd? Nou, dat betwijfel ik, dat is wel gebeurd. en uh, Het is alleen de 100% garantie daarop, vond de inspecteur... omdat de oppervlakte van deze ruimte te klein was... en niet meer was conform moderne maatstaven... en derhalve is geworden dat het niet goed geborgd was. En zegt die, dus het is een kwestie van puntjes op de i zetten, want nogmaals... Hij zei ook dat de tandarts, he, dus de zorg die de patiënt echt werkelijk merkt... Daar is niet, die staat buiten de discussie. Ja, u, u pakt het heel positief op, maar uh, in drie praktijken waar u de baas van bent... daar is iets mis. Daar zijn losse eindjes. Dat, dat, dat is toch niet goed? Dat ben ik met u eens. Uh, en dat, dat verhul ik ook niet. Daarom sta ik u ook positief te woord. He, en uh, nogmaals, uh, ja, de inspecteur heeft gelijk als hij dat constateert. En dan moet er moet adequaat gehandeld worden. Dat was de eigenaar van de ACRES Tandartse Praktijken, Pieter Smit. Hij stond verslaggever Paul Sanders positief te woord. Er dreigt een nijpend tekort aan bijen. En dat kan een groot deel van de voedselproductie in gevaar brengen. Zo stelt de Rabobank in een rapport. Directeur, goedemiddag. Goedemiddag. Directeur bedrijven Rabobank Nederland. Bij de Rabobank denk ik aan een geldautomaat, de rente, die misschien wat hoger kan. En ook aan wielrennen, maar aan bijen? Ja, ik kan me dat voorstellen. Um, maar wij financieren over de hele wereld um, belangrijke voedselstromen. Dat heeft uh, te maken toch met uh, een focus van de Rabobank al vanuit de historie op voed uh, en agri. Um, en dat betekent dat wij um, altijd onderzoek doen naar belangrijke issues die spelen. Dat kan zijn watertekort. Dat kan zijn de stijging van de wereldbevolking van 6 naar 9 miljard. Um, maar dat kan ook zijn uh, fosfaattekort. Uh, op termijn. Um, waar in de wereld neemt welvaart toe? Hoe bewegen voedselstromen zich? En we hebben ook een nieuw issue onder de, de loep genomen. En dat is uh, het aantal bijenvolken in de wereld. En dat heeft te maken met, een, uh, met wat problemen die we tegenkwamen... bij grote telers van amandelbomen in Californië. En die hadden al jaren te maken met tegenvallende bevruchtingsresultaten. Want bijen zorgen voor de bestaving? En er zijn minder en... bijen of we, we, we verplanten te veel? Wat zijn de wat zijn precieze feiten? Wat is de er ja, erg? De feiten zijn er tweeënlei. Aan de ene kant zie je in de hele wereld de productie van gewassen toenemen die gevoelig zijn voor bevruchting door bijen. Dus meer amandelen, appels, abrikozen, avocado's, aubergines, bessen, meloenen, cashewnoten, eh, cacao, noem maar op. Allemaal gewassen die bestuiving nodig hebben. En dat aantal gewassen stijgt. Daartegenover daalt het aantal bijenvolken in het wild. En het aantal bijenvolken uh, wat uh, zeg maar geteeld wordt. Dus er wordt nou, te veel gegeten, te veel van dit soort voorbeelden gegeten. En de, de bijen kunnen het gewoon niet meer bijbenen. En, ja, en dat heeft als oorzaak wel ingrijpen door de mensheid. Uh, en die oorzaak het is onze, het het is onze schuld? Ja, uh, kijk, het heeft gewoon te maken met... Uh, mensen hebben uh, jarenlang... Uh, verkeerde gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, waarbij er van dood gingen. Een tweede is dat heel veel wilde volken. die leefden uh, en vermenigvuldigden zich. in uh, uh, wild met biodiversiteit. en die biodiversiteit is afgenomen in de wereld. door kappen van bossen en bomen en in productie nemen door, nou ja, door mensen, steden. Uh, uh, misschien wel uh, boerenbedrijven. Nou, en die beide effecten hebben ertoe geleid dat er wel weer. ...veel bijenvolken geproduceerd werden. Alleen, dan kreeg je ook inteelt. En die volken zijn zwakker. En hebben soms ziektes. Dus, kortom, al die elementen bij elkaar... ...leiden eigenlijk tot het luiden van de alarmklok. Het aantal bijenvolken neemt af. En we hebben ze eigenlijk steeds meer nodig. Maar hoe alarmerend is het nu werkelijk? Nou ja, als je ziet dat je in Californië nu al een probleem had... ...met een productievermindering... Vanwege bestuivingsprobleem. In Europa is het nog niet zo ernstig als in Amerika. Maar wij prognostiseren dat dat over een jaar of tien net zo schadelijk kan zijn. Dan kan het in Amerika alweer veel meer schade hebben opgeleverd. En als je dan ziet dat de wereldvoedselproductie geweldig onder druk staat... in 2007 een voedselcrisis... Nu op dit moment weer een voedselcrisis. Laten we maar bij de actualiteit blijven. Mm -hmm. Als je kijkt naar de demonstranten in Egypte... dan is één van de belangrijke oorzaken... daar voedselschaarste, armoede... en geweldige stijging van de voedselprijzen in dat land. Dus je ziet overal in de wereld onrust... bij groei van de bevolking en bij stijging van de voedselprijzen. Nou, dat verwachten wij als Rabobank in toenemende mate de komende jaren... Want wij verwachten nog steeds dat uh, wandelend ja. naar 2050 de wereldbevolking nog een keer gaat stijgen van 6 miljard naar 9 miljard. Precies. En, ja, en om, dat... u, om toch even te onderbreken, dus die bijen die speelt daar een vitale rol in. Ja. Dat consulteert u dan als bank, maar wat kunt u ja. dan als bank ook uh, er, eraan doen om dat te verbeteren? Uh, het, het is natuurlijk mogelijk om uh, um, veel meer uh, imkers te interesseren. Het is ook mogelijk om die imkers een betere betaling te geven. Zodat het echt ook professioneel interessanter wordt om bijen te gaan uh, houden. Dat is nu aan het gebeuren in Amerika. Dat kan wat oplossen. Maar het is niet iets wat je met een knop in één jaar even omdraait. Daar zit ook culturele aspect aan. Wie is geschikt als imker? Wie, wie voelt er wat voor bijen houden? Uh, dat is vaak een cultuur zeg maar, waar je jaren in moet groeien. Dus wil je over tien jaar een oplossing hebben, moet je nu waarschuwen. En beginnen. En ook met onderzoek het steunen. Soms zijn het ook overheden die het aan gaan steunen. Omdat men het belang ervan in gaat zien. Nou, zo'n studie probeert aan de ene kant klanten te helpen met het besef. Hé, hey, dit is een daadwerkelijk probleem. En dat moeten we op gaan lossen. Uh, aan de andere kant overheden te beïnvloeden van letterop. En biodiversiteit is belangrijk. Maar ook... Uh, mogelijke uh, uh, opleidingen, onderzoek. Nog een, uh, hele hoop, en... nog een hele hoop werk, maar we zijn in ieder geval bij de les. Ik uh, dank u hartelijk, Dirk duizer ja. directeur bedrijven van Rabobank Nederland. En direct na half zes keren wij terug naar het Tahrirplein in Cairo. Tanks zetten waterkanonnen in, maar het ziet er niet naar uit... dat de aanhangers en de tegenstanders van Mubarak dat plein verlaten.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 De demonstraties op het Tahrirplein in Cairo zijn vandaag volledig van karakter veranderd. Was het protest de afgelopen dagen vreedzaam? Vandaag kwam het tot gevechten tussen voor- en tegenstanders van president Mubarak. Volgens ooggetuigen openden duizenden pro-Mubarak-mensen de aanval op de demonstranten. Honderden mensen zouden daarbij gewond zijn geraakt. Bij chemiereus Dow Chemical in Terneus hebben zich de afgelopen jaren... verschillende bijna-rampen voorgedaan... Uit onderzoek van de NOS blijkt bijvoorbeeld dat in 2005... 1900 kilo brandbaar en kankerverwekkend benzeen is weggelekt. Een jaar later ontstond een explosieve gaswolk die tot een ramp had kunnen leiden. Waar het niet dat de wind de goede kant op stond? Het overleg over het Rijksambtenarenloon zit muurvast. Minister Donner blijft bij zijn loonstop van twee jaar... terwijl de bonden alleen al voor dit jaar 2% meer loon eisen...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 Hier is Marco Verhoef. Ik heb wolken in de aanbieding. En die wolken gaan de komende avond en nacht ook regen brengen. Temperaturen dalen. Daar 1 graad in het zuidoosten, 4 graden in het westen van het land. Daar is het dus duidelijk minder koud. De regen die trekt morgen wel vrij snel naar Duitsland weg. In de loop van de ochtend wordt het overal al droog. En in de middag breekt misschien ook eventjes de zon door... hoewel wolken toch nog steeds vrij hardnekkig zullen blijven. De wind uit het westen tot zuidwest is matig kracht 4... en leemt in de loop van de dag even iets af. Maar dat is allemaal tijdelijk, want de dagen die volgen... daar speelt de wind gewoon een hoofdrol. Vrijdag veel wind, zuidwest, matig tot hard... Hard langs de kust, windkracht 7. Uh, het is bewolkt en het regent flink. In de middag even wat minder wind daarna weer toenemend. En zaterdagochtend hebben we dan het maximum te pakken. Met in elk geval een stormachtige wind langs de kust, windkracht 8. En zelfs een kleine kans op een windkracht 9 in het noordwestelijk kustgebied. Ook zaterdag veel wolken, maar niet zo heel veel neerslag. Zondag wordt het dan wat kalmer. Maandag wordt het echt wat droger. En vanaf dinsdag komt er ook meer zon. ANUB ah, Verkeersinformatie. Het is een normale avondspits uh, zonder veel opvallende files. Op de A15 naar Europoort is het momenteel wat drukker. Er staat tussen Pernis en Spijkenisse 5 kilometer. De oorzaak was een auto met pech, maar de rijbaan is inmiddels weer open. De N18 Varsseveld richting Enschede. Daar staat bij Harreveld 2 kilometer stil. Er is namelijk een ernstig ongeluk gebeurd. En de N18 is zelfs helemaal dicht tussen Harreveld en Lichtenvoorde. gaat nog tot na de avondspits duren. In Noord-Holland is de N241 Schagen-Wognum in beide richtingen dicht bij Hoogwoud. Na een ongeluk, u wordt daar omgeleid.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 Vijf minuten over half zes. De uitdager van Mubarak, El Baradij, waarschuwde vanmiddag voor een bloedbad. Voor- en tegenstanders van president Mubarak gaan elkaar te lijf op en rond het Tahrirplein. Voor het laatste nieuws gaan wij naar wereldomroepcorrespondent Hans-Jaap Melissen, die in een zijstraat staat van het plein. Hans-Jaap, hoe ontwikkelt de situatie zich? Ja, er wordt nog steeds uh, hard gevochten met elkaar. Er worden stenen naar elkaar gegooid... Uh, en er zijn ook monotof cocktails uh, ingezet. En uh, ik heb net met een collega gesproken van de Arabische afdeling die hier rondloopt. En die, uh, ja, die heeft het over dat hij het heeft zien vallen van een gebouw ook. Uh, en hij zegt ja, als het van het gebouw daar valt uh, waar ik het heb zien vallen, dan, dan moet het wel van mensen van de veiligheidsdiensten zijn geweest. Want je komt daar niet zomaar op op dat gebouw. Nou, dat zou kunnen. Je hebt natuurlijk meer verhalen nu gehoord. We ook van Sander van Hoorn, uh, dat mensen zijn uh, ja, aangetroffen met de identiteitsbewijzen van de politie. Uh, die, die onder de Mubarak aanhangers dan zeg maar, uh, demonstreren. En uh, ja, ik weet niet hoe dit gevecht af gaat lopen. Het, is, het, is, uh, het gaat hard door en... Uh, we moeten dat afwachten. Ik zie af en toe mensen met uh, ja, bloed aan hun hoofd... Uh, weer deze straat inkomen, om even bij te komen. En dan uh, proberen ze weer via een andere plek weer naar binnen te gaan. En wat voor verwondingen heb je nog meer gezien vandaag bij mensen? Het is heel veel aan, aan, uh, aan het hoofd. Uh, ja, die stenen, er gaan er zoveel op de lucht. Dan moet je er wel af en toe eentje voor, tegen je hoofd krijgen. Aan de handen, uh, mensen die moeilijk lopen. Uh, soms gedragen worden ook door anderen... En, uh, en dat is het zo'n beetje. En die stenen waar je het over hebt, rukken ze die gewoon uit de straat? Of worden die soms ook aangevoerd, zoals uh, bepaalde demonstranten? Ja, dat is een goede vraag. Uh, want er liggen in één stenen. En dan denk je, waar komen die vandaan? Um, en dat is mij niet, ik heb daar niets van gezien dat die zijn aangevoerd. Je hoort trouwens de helikopters hier weer boven ons hangen. Um, ja, er zijn allerlei verhalen over dat het helemaal geor georchestreerd is. Hè. En, uh, en natuurlijk is het opvallend dat nou, net vandaag komt een, komen alle Mubarak-aanhangers ineens vanuit alle hoeken van de stad uh, hier naartoe. Ja, dat, daar zit natuurlijk wel organisatie achter, um, want ze hebben ze natuurlijk de hele week niet gezien. En alleen je kunt voor alles organiseren, je kunt alleen niet de afloop organiseren en da daar ben ik erg benieuwd naar hoe dit nu vanavond verder gaat. Want heb jij de indruk dat bij die organisatie dan ook hoort dat het leger de opdracht heeft gekregen om niks te doen behalve met waterkanonnen te spuiten? Ja, het, uh, dat, zou, dat zou kunnen. Uh, ik weet niet wat het leger precies nog gaat doen verder vanavond als het nog lang blijft doorgaan. En, uh, uh, ja, dat is een beetje kijken. Ja. Het leger heeft natuurlijk zich sowieso een beetje afzijde gehouden van alles en, en lijkt toch wel zeg maar, geen partij te willen kiezen. En, en dat doen ze dus op dit moment nog. Ze hebben wel in de lucht geschoten, maar uh, ja dat kan ook omdat we heel veel... Uh, van die demonstranten. En voor mij was het niet duidelijk van welke partij... eigenlijk op een gegeven moment op die tanks ook sprongen... om vanaf daar weer doorbraak te maken... naar de andere kant, om daar weer stenen te gooien. En dat, dat werd zo'n zootje... dat, dat ook militairen mensen van die tanks moesten slaan. Dank voor dit moment. Hans-Jaap Melissen. Dus vanuit de zijstraten. een van de zijstraten van het Tahrirplein in Cairo. De feiten van een ooggetuig. daar gaan we nu even met Bertus Hendricks... van Instituut Klingendaal praten. De Midden-Oosten deskundige uh, Bertus... Um, het is duidelijk dat alles in een stroomversnelling aan het raken lijkt. Is dit volgens jou een georganiseerde geweldsuitbarsting? Ja, daar lijkt volgens mij weinig twijfel aan te bestaan. Kijk, spontane mensen die hun steun willen uitbrengen voor, uh, en tonen voor Mubarak... die komen nou keer op kamelen, op paarden... en er zijn allerlei uh, brandbommen in één keer, uh, traangas wordt er uh, gebruikt. Uh, dat is niet uh, toevallig en het past een beetje in het, uh, in het patroon. Wat we ook uh, in mindere mate hebben gezien bij... als het erom ging om verkiezingen af te dwingen, zoals de laatste verkiezingen. En dan wordt het inzet van de zogenaamde Baltagia... De, dus de knokploegen van de, de, de nationaal-democratische partij en hun kandidaten... die worden ook groots ingezet. En uh, als ik dit nu zo aanzie, dan denk ik... ja, uh, men heeft het eerst geprobeerd door de veiligheidstroepen... Uh, de, de, de demonstranten eerder deze week uh, te laten confronteren. Dat is mislukt. Toen heeft men een één keer alle veiligheidstroepen en politie weggetrokken... om chaos te laten uh, ontstaan. Dat is maar gedeeltelijk gelukt. En nu heeft men gedacht, ja, wat moeten we nu? Omdat het leger uh, geweigerd heeft tot nu toe op de demonstranten te schieten. Uh, en men dus met succesvol uh, door de soldaten te om, om met, met de soldaten te verbroederen dat nog moeilijker heeft gemaakt. Ja, nu moet er een situatie worden gecreëerd van uh, er is zo'n chaos, nu moet het leger wel. En daarin past volgens mij ook dat die banken werden gesloten. Dat was volgens een heleboel waarnemers niet nodig. Dat er uh, tekorten ontstaan aan alles. Brood, die tekorten kun je dus ook uh, creëren. En uh, dat er dan nu uh, in één keer uit het niets als het ware die Mubarak aandacht opkomen, mm -hmm. uh, dat, is, dat is niet toevallig. En het viel mij op gisteravond toen ik op de redactie van Nieuwsuur... Even, uh, zat even, het, even, ja. even onderbreken. Dus wat je zegt is dat de knokploegen van Mubarak zeg maar, de interpretatie geven aan de, de toespraak van de president gisteravond, dat hij in september stopt, dat de kalender moet terugkeren, dat zij dit nu vanmiddag um, gaan realiseren. Ja, zij willen... Uh, de, kijk, de aanhangers van Mubarak... en natuurlijk de, de mensen die heel veel te verliezen hebben bij... die grote belangen hebben in het regime... die zijn bang voor een dynamiek dat uh, Mubarak's aftreden... Een, een, een verdere revolutionaire situatie doet ontstaan. En die hun machtspositie zou kunnen aantasten. Zo, en, en gisteravond, uh, ik zei, voordat Mubarak sprak... was op de Egyptische televisie, de uh, staatstelevisie, te zien... Makram Mohammed, dat is een, de hoofdredacteur van El Moussouwar. Dat is een, een spreekbuis van het regime die de mensen aan het opjutten was en die over het allemaal stabiliteit... en het is een schande en Mubarak ik ken hem al 30 jaar... en hij heeft zich voor het land ingezet. De geesten werden een beetje rijp gemaakt. En uh, ja, wat ik dus nu vandaag zie, dat is uh, in een, een, een tienvoudige vorm... wat ik heb meegemaakt bij vele verkiezingsvervalsingen... Uh, uh, waar ook op een gegeven moment als de kandidaat van de regering... niet dreigde te winnen, dan kwam de Baltagia uh, aanzetten... om uh, de aanhangers van uh, de oppositie weg te jagen... En elkaar te slaan. Dus dat is een, dat is een, een, een patroon eh, wat we eh, in Egypte wel vaker zien, maar nog nooit zo op deze schaal en niet eh, met, eh, terwijl er duizenden eh, pro, pro, mensen die protesteren op Tahrir eh, plein zijn. Precies, want daar concentreert zich inderdaad het geweld... waar die mensen zijn samengekomen de afgelopen negen dagen. Maar als die knokploegen namens Mubarak uh, die gevechten aangaan... wat kan Mubarak daar dan mee winnen? Is het een laatste stuiptrekking of is het echt een gereden poging... om de, de, de, zeg maar, de, de situatie te herstellen? Nou, ik denk dat het niet meer gaat om Mubarak... maar meer om het militaire regime in Egypte... wat, wat het essentieel en, uh, in essentie het regime is. Het is een militaire dictatuur. En uh, ik denk dat de hoge generaals... die denken, ja, hoe kun, dat leger inzetten? Dat is een gigantische prijs, een bloedbad. Dat zou de, de reputatie van het leger ontzettend aantasten. En ik kan me voorstellen dat Mubarak uh, en de, de NDP... de Nationaal-Democratische Partij van Mubarak... die heel veel te verliezen hebben bij een omwenteling... dat die gedachten... Haven, nou dan moeten we het weer via de, de, de, de, de, de veiligheidstroepen en, en de uh, geheime dienst. En dan moeten we zo'n chaos creëren dat het leger wel uh, moet ingrijpen en dat dan het, de ingreep van het leger een grotere ondersteuning krijgt dan het wat nu heeft gehad. Dat is wat ik er op dit moment uh, van uh, denk te, te moeten maken. Want iets anders kan ik moeilijk hierachter zien. Want zo spontaan is het allemaal niet. Dat is echt georganiseerd. En ik heb ook nog niet uh, bijvoorbeeld op Al uh, Jazeera uh, Arabisch die. Of meestal overal correspondenten hebben ook niet gehoord... dat dit over het hele uh, het land, uh, zoals het met de demonstraties was, zich heeft voorgedaan. Er zijn in Alessandrië wat, uh, wat, wat schermutselingen geweest... maar je, je krijgt geen berichten van dat over het hele land... alle Mubarak-aanhangers de straat opgaan. Als dat zo'n breed gedragen beweging was, dan zouden we dat horen. En uh, daarom denk ik dat dit uh, specifiek gericht is op Tahrirplein, Georganiseerd, knokploegen en uh, mensen van de geheime dienst en politie en burger. Roept nog veel meer vragen op, maar die gaan we je later deze uitzending stellen. Midden-Oosten deskundige Bert Hendrik, dank voor u. Nu. nu ander nieuws. U mag voorlopig bijna nergens 130 km per uur op de snelweg rijden. Over een maand. Begint de eerste proef, euh, waar het wel mag, namelijk op de afsluitdijk. En daarna volgen in mei nog verhogingen van de maximumsnelheid naar 130 km per uur op stukken snelweg op de A2, A6 en A16, maar dan alleen buiten de spits. In Den Haag is verkeerswoordvoerder van regeringspartij VVD Charlie Abtroot. Goedemiddag. Goedemiddag. Zeg, bent u hier blij mee? Ik zit hier te glunderen van oor tot oor. Echt waar? Als VVD-Kamerlid en als automobilist zit ik echt te juichen. Want uh, het komt uit ons verkiezingsprogramma. We hebben het in het regeerakkoord gekregen. Al die linkse partijen zeiden dat kan nooit. En anderen zeiden dat het gaat jaren duren. En het kabinet zit er een paar maanden. Uh, over een maand gaat de eerste weg open. Twee maanden later drie andere wegen. En de minister zegt ook, en dat is natuurlijk het meest spectaculaire... dat ze denkt dat op een derde van de autosnelwegen 130 gaan. Dat betekent dat een ja, heel... Nou, dat is, streef, hè? Ja, dat is dat... het streven, hè? Ja, maar dat is dus precies wat wij als VVD willen. Dat hele delen die nu 120 zijn, maar ook wegen die 100 zijn... allemaal 130 gaan. En daarna volgt de volgende klapper. Dus u um... gaat in maart op en neer die afsluitdijk op? Nee, dat niet. Maar uh, dit zijn wegen A2, A16, A6 en ook de A7 waar ik regelmatig rijd. Ik word daar vrolijk van. En ja, het maar het zijn zo... wel, wel kleine stukjes, hè? Op de A2 bijvoorbeeld, ja, maar... de del everdingen dingen en M buiten de spits. Maar moet u nou luisteren, het begint nu... Op vier wegen, waarbij een heleboel mensen zeiden dat kan niet. En het gaat naar een derde van de wegen. En dan gaan we ook nog op allerlei wegen waar 80 is, straks naar 100. Dus we kunnen op heel veel plaatsen de grootte van het wegen net harder rijden. En, eh, dat en, kan en ik, ook. Ze, ja, ik zeg toch nog maar even bij: dat is het, het, het streven. Want er ja. wordt ook wel aangegeven: er zijn wel problemen met het milieu. En ook met de veiligheid. Bijvoorbeeld tweebaanswegen, daar kan het per definitie niet. Dat is te gevaarlijk, want dan is het verschil tussen 130 en de rechterrijste ook te groot. Maar dan zijn er tweebaanswegen waarvan we van 80 naar 100. Te gaan, of dan gaan we van 100 naar 120 en niet meteen naar 130. Kijk, het is zo, als het harder kan, willen wij dat mensen ook harder mogen. En als het niet kan, als het niet verantwoord is, doen we het niet. Maar het, eh, Nederland gaat dus straks eh, sneller rijden en dat is precies wat de VVD wil. Ik ben blij dat de minister zo snel het begin maakt en dat we na nou, zo'n groot deel van ons wegennet naar hoge snelheden gaan. Meneer nou. Abtroot, dank voor uw uh, eerste reactie. Goed gedaan. Goedemiddag. Ben ik toch benieuwd of de luisteraars in de file meejuigen. ANWB, Wijnand Zwaan. Ja, vast wel. Er staat 150 kilometer aan file. Gemiddelde avondspits. Wat opvalt is het ongeluk op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. staat voor de afrit Valkenswaard, drie kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. De A10 West naar Zaanstad is een motorrijder onderuit gegaan... bij de afrit IJmuiden. Er staat twee kilometer stil. Beide rijstroken zijn dicht. Het verkeer wordt langsgeleid over de vluchtstrook. En de A73 van Nijmegen naar Maaspracht is tijdelijk dicht bij de Swalmentunnel. En dat komt door een technische storing. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. Ian Thorpe, de Australische zwemkampioen in Rusten... heeft zijn comeback aangekondigd. Hij zette vijf jaar geleden een punt achter zijn carrière. Maar hij wil zich nu weer plaatsen voor de Olympische Spelen. Volgend jaar in Londen. Hij pakte in het verleden al vijf Olympische titels. Thorpe was in die tijd de grote rivaal van Pieter van der Hoge Band. En toen Cornelissen vroeg hem wat hij vindt van de comeback van Thorpe. Ja, ik, ik, ik heb het niet zo op uh, uh, comeback of comebacks met, uh, in, uh, in, in, in de sport. Dat, dat soort ja, niet, uh, het maakt mij, stand mij niet vrolijk. Maar uh, toen ik zijn verhaal hoorde en, en, en hoorde dat hij het wel uh, uh, van plan was, uh, vond ik dat wel heel erg leuk. Omdat ik ja, jarenlang met hem heb opgetrokken en ook heb gezien uh, wat hij allemaal teweeg heeft gebracht met zijn sportprestaties. Begrijp je zijn argumentatie, begrijp je waarom hij het nog een keer wil proberen? Ja, omdat uh, ik ook meemaakte uh, uh, ja, zijn leven daar in Australië. Hij ging niet verniezen, had hij ook een huis in Los Angeles. Het was erg hectisch. Iedere dag weer. Dus ik snapte wel dat hij mentaal het zwaar had en dat hij gewoon uh, even leeg was en dat hij, dat hij stopte. En, uh, en toen ik hem in die periode een paar keer sprak, was hij met allerlei projecten bezig. En volgde hij nog op, uh, het zwemmen op de voet. En hij had nog steeds die passie voor het zwemmen. Hij vond het heel erg leuk. Maar hij zei, ja, het kan niet meer, ik ben gestopt. En uh, nu vond ik het heel erg leuk om te horen dat hij, dat, uh, toch wel, dat hij daar weer een uitdaging in ziet. En weet van, als ik het ooit nog een keer doe, dan moet ik het nu doen. En, uh, en ik denk met name dat het gewoon uh, de zwemsport, zeker uh, in de wereld... Uh, zo'n persoonlijkheid nodig heeft. Er zijn nou uh, wat dat betreft iets, iets te veel grijze muizen. En, uh, en hij kan er weer voor zorgen om weer ja, ja, frisse wind en ook jongens op scherp zetten. Ik denk dat het ook voor, voor Michael Phelps, die op dit moment gewoon de absolute koning is in het zwembad, dat hij eens een keer gaat leren hoe je ook zaken uit het zwem, buiten het zwembad uh, misschien iets beter kan aanpakken. Uh, je kan hem dus wel volgen dat hij terug wil komen. Aan de andere kant, je gaat je afvragen, hij is er vijf jaar uit geweest. Kan hij het dan nog? Ja, dat is de vraag. Kijk, ik zelf heb ook meegemaakt dat ik begon, bijvoorbeeld we ging weer eventjes na een lange periode krachttraining doen. En dan denk je dat je nog steeds die 100 kilo kan bankdrukken. Maar uh, ja, dat is helaas niet het geval. Je, uh, um, en dat is best wel frustrerend. Omdat je in je gedachten heb je nog steeds die vorm, heb je nog steeds die kracht. Maar dat, dat, dat gaat weg. Dus het, uh, hij zal nog wel een paar keer goed tussen kop stoten. Want het is. Uh, ja, even, even weer wennen geblazen. Uh, zeker omdat je gewoon een heel hoog niveau gewend bent. Maar die jongen heeft een fenomenale techniek. Speelt hij ook niet een beetje met vuur? Want als die rentree mislukt, heel Australië kijkt mee... Ja, dan is hij de gebeten hond, toch? Ja, maar het is zijn leven, het is zijn keuze, zijn beslissing. En uh, ja, de, daar moet je eerlijk gezegd een beetje, om het grof te zeggen... een beetje scheid aan hebben en gewoon uh, je hart volgen en, uh, ja, als die jongen dat leuk vindt, hij, is, hij uh, wordt dit jaar uh, 29 jaar uh, spelen in Londen. De connectie uh, Engeland-Australië. Ja, ik kan me er wel iets, iets bij voorstellen. En, uh, ja, ik hoop uh, dat, hij, dat hij het goed gaat aanpakken. Dat hij een goed plan heeft. Dat hij goed wordt, uh, wordt begeleid. En ik las nog ergens dat hij, uh, dat hij ook uh, in Europa ging trainen. Nou, dan, uh, dan heeft hij natuurlijk hierachter uh, natuurlijk een mooie plek. Oh, die uitnodiging staat. Ja, tuurlijk. Misschien heeft hij nog wel een goede sparringpartner nodig. Ja, maar dan ga ik echt niet meer aan beginnen. Het, voor mij is het, uh, ik, uh, uh, wat dat betreft uh, maak ik ook keuzes en, uh, en accepteer ik de consequenties. En voor mij is het over en sluiten. En ik heb uh, zelf gewoon uh, daar ook wel vrede mee. Ja, het zal bij jou niet zo zijn dat je vijf jaar na je afscheid denkt van nou het kriebelt toch wel weer. Nee, ja Shoelen, Daar kan het misschien dan uh, of, of iets anders, uh, een andere uitdaging zoeken. Maar met zwemmen, ha, uh, hard door het water rausen, dat heb ik in het verleden wel eens gedaan. Maar dat uh, zit er nu niet meer in. En in 2012 staat Sjule niet op het Olympisch programma. We van laten vanavond langs de lijn een uitgebreide reportage... met en over Pieter van de Hogeband. Straks raken we hopelijk nog met het Tagrierplein in Cairo. Het is lastig op dit moment contact te krijgen. Het is een enorme chaos daar op het plein. Zodra we een van onze verslaggevers hebben, dan keren wij terug daar naartoe. Dan gaan we nu praten over... Uh... Want afgelopen maand zijn ruim 75.000 nieuwe personenauto's verkocht. En dat is zo'n 20% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Fabrikanten en importeurs zien dus dat het herstel doorzet. Al dus Harold Bresser van de rai -vereniging. Daar zijn wij natuurlijk als branchevereniging erg tevreden mee. En eh, dat is een, een positief signaal. Had u dat voorzien? Voorzien niet. Wij hadden een stabilisatie voorspeld voor 2011. 480.000 nieuwe auto's. En dit is toch weer iets meer dan die, dan die voorspelling in eerste instantie. Dus dat is mooi. Maar durft u er nu ook vanuit te gaan... dat het die andere elf maanden ook wel goed komt? We gaan er vanuit dat het in 2011 goed gaat. Het stabiliseert. Dus het zal wellicht niet alle maanden zo gaan zoals het nu gaat. Maar eh, dit is natuurlijk een hele leuke eerste start. Als we kijken naar de auto's die bij die verkoopcijfers horen, dan valt op dat het vooral de kleintjes zijn, de zuinige auto's. Ja, de segmentsheft zet door. Uh, ingezet uh, door met name de fiscaliteit rondom de kleine, zuinige, schone auto's. En dat zien we terug in de, in de verkoopcijfers. En dat blijft nog wel even zo tot... Prinsjesdag. Nou ja, we hopen zelfs dat het in ieder geval tot Prinsjesdag 2011, tot 2012, pardon, doorgaat. Want dat is wat de staatssecretaris nu heeft gezegd. Geen veranderingen daarin. Maar ja, je kan natuurlijk op je vingers natellen dat we, dat we daar wellicht toch een dipje krijgen in de BPM-opbrengsten voor de overheid. En dat ze dan gaan sleutelen aan grenswaardes van co 2 uitstoot bijvoorbeeld. Bijna alle automerken noteren in januari een dikke plus als je het vergelijkt met januari 2010. Maar er is één merk dat met kop en schouders boven de concurrentie uitsteekt. En dat is Volkswagen. Daar werden er 10.413 van verkocht. Ja, dus wij klagen niet. En om het plaatje helemaal af te maken... bijna één van de zeven nieuw verkochte auto's in Nederland vorige maand was een VW. Dat klopt. Dat zijn uh, overwegend uh, Polo's Blue Motion uh, geweest. U wel bekend. Dat is die auto die heel zuinig kan rijden, hè? Je kan heel zuinig rijden. En waarvan heel Nederland dan zegt, ja, maar dan moet je echt van zijn slak de snelweg op. Nou goed, dat hangt van ieders rechtervoet af. Maar in de basis is het een heel zuinige auto die het fantastisch doet. En we zijn januari fantastisch gestart. Anthony Staal, bedrijfsdirecteur bij de De Waal Autogroep. Dat is een Volkswagen-dealer met vestigingen in Vianen, Beneden Leeuwen, Geldermalsen, Culenborg, Tiel en Zaldommel. Die dealers hebben een extreem drukke maand achter de rug. We hebben het uh, ontzettend druk gehad. We hebben met onze bedrijven uh, bijna 500 nieuwe auto's afgeleverd... Uh, de eerste 31 dagen van, uh, van januari. Dus ja, heel druk. En, en uh, geprobeerd ook dat naar tevredenheid van ieder, uh, iedere klant uh, te doen. Eén ding is opvallend als je naar de getallen kijkt. Het zijn vooral de kleine, zuinige auto's die verkopen. Ja, dat klopt. En dat vindt de dealer heel vervelend... Want daar verdient u minder geld mee, toch? Nou, kijk, uh, ik vind je moet meebewegen met de markt. En op het moment dat de markt vraagt om kleinere auto's... Uh, het is niet altijd zo dat, het, dat je daar uh, minder aan kunt verdienen. Want onderhoud hebben ze allemaal nodig. Gelukkig wel. Daar ligt uiteindelijk de goudmijnen. Daar ligt het grote potentieel. Wat denkt u? Gaat de rest van het jaar net zo goed als januari? Of was dit de traditionele piek en komen we hier in 2011 niet meer overheen? Dat is wel ons doel. Wij verwachten veel van dit jaar. Er komen een hoop nieuwe modellen aan op, op ieder vlak. de ja. autoverkoper Antonie Staal in een uh, bijdrage van Louis Dekker. Het NOS Radio n Journaal Media Overzicht. Al het Egypte nieuws op de voorpagina's van de papieren versie van de krant is inmiddels. Uh, Ruimschoots schoos achterhaald door de gebeurtenissen in Cairo. Wel melden alle kranten al dat de Europese leiders zich zorgen maken. De secretaris generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki Moon, gaf samen met de Britse premier Cameron ongeveer anderhalf uur geleden een persconferentie. En ze zijn ongerust. I'm deeply concerned at the continuing violence in Egypt. Any attack against the peaceful demonstrators is unacceptable and I strongly condemn it. Dat was Ban Ki-moon die u hoorde. Iedere aanval op vreedzame betogers in is onacceptabel, zei hij. De site van de BBC over internettechnologie... meldt dat internettoegang in Egypte weer normaal is. De site baseert zich op internetfirma's die het internetverkeer meten. Facebook en Twitter... Doen het weer en de vier grootste Egyptische providers ook. Die waren de afgelopen week allemaal afgesloten... na de eerste protesten tegen het bewind van Mubarak. Daarnaast, sinds maandag, kon er wel getwitterd worden... via een speciale truc die Google daarvoor in het leven had geroepen. Op de site van de Britse krant The Guardian... stond gisteren nog een foto van een groot spandoek met de tekst... We want internet. Op de site van de Jerusalem Post lees ik onder meer dat de Europese Unie als geheel er tot nu toe niet bij de Europeanen in Egypte op heeft aangedrongen om het land te verlaten. De Verenigde Staten hebben dat wel gedaan. Er zijn volgens de krant nog ongeveer 50.000 Europeanen in Egypte de meeste van hen als toerist. In Nederland zijn alle toeristen door de gezamenlijke toeroperators... inmiddels teruggehaald. Op de site van Deerspiegel Spiegel staat dat de grote Duitse luchtvaartmaatschappijen... en toeroperators reizen naar Egypte kosteloos omboeken... maar dat kleinere maatschappijen daartoe nog niet bereid zijn. Ook al heeft ook in Duitsland het ministerie van Buitenlandse Zaken... gisteren een negatief reisadvies afgegeven. De Franse krant La Figaro schrijft op zijn site dat in Alexandrië, de tweede grote stad van Egypte de moslimbroeders de dienst uitmaken. De krant sprak met een koptische man die gisteren al besloot... niet meer deel te nemen aan de demonstraties... omdat hij zich te alleen voelde tussen alle moslims. En volgens de verslaggever van Le Figaro... hebben de meeste christenen zich van de straat teruggetrokken. Onder hen wordt algemeen gevreesd dat als Mubarak valt... de moslimbroederschap de macht overneemt. In The Guardian schrijft een analist over de moslimbroederschap... dat die goed georganiseerd is... en dat het de oudste oppositiebeweging is in Egypte. Maar degene die de basis hebben gelegd voor deze demonstratie... Dat zijn de leden van de jongerenbeweging van 6 april. En die vindt zijn oorsprong in een staking drie jaar geleden en de dood van een student. Die beweging heeft volgens de meeste Egypte specialisten geen islamitische neiging. En de meeste experts denken ook niet dat ze gemakkelijk de ultraconservatieve standpunten van de moslimbroederschap zullen slikken, schrijft The Guardian. Na zessen keren wij terug met het Radio 1 Journaal. En anders dan u van ons gewend bent, blijven wij in ieder geval tot half acht bij u. Kunststof vervalt dus, zeg ik nu maar alvast. Tot half acht zijn we bij u in verband met de ontwikkelingen in Egypte. De chaos die er heerst op en rond het Tahrirplein in Cairo. Aanhangers van Mubarak strijden nog steeds tegen tegenstanders van Mubarak. Onze verslaggevers vertellen na zessen hoe dat verder gaat. Tot zo.